Be alive. And reach for some air. Come to me here. Oh, I'm sick of squid jellyfish Oysters. I want to lose Watery cloisters. I want to be opinionated. Cast a vote. And I want to be given head in a white speedboat. Oh, I hate these flashy whales with the long, awful big tails. I detest yes. the dolphin show. I wonder, will they ever let me go? Let me go. Gaan jullie nog meezingen of niet? Oké, okay, dan komt hij weer. 20 jaar op ja. Dank jullie wel. Dank voor alle bands. Dank voor de jury. Dank voor jullie in de zaal. Het was me heel even onduidelijk of het klaar was of niet. Maar dames en heren, jongens en meisjes, de afsluitende band van onze glorieuze finale. Ik heb het natuurlijk over Two Hearts bleeding. Meer over deze interessante band kan je natuurlijk via de sociale media te weten komen. Uh, of via de website van Robactor Awards voor uh, Dead Matter. En die is altijd leuk om even te bekijken. Ik uh, ga nog even wat mededelingen doen, want uh, dat is mijn uh, lot vanavond. Tijdens deze onwaarschijnlijke te gekke gezellige finale. Uh, wees, uh, wisten jullie trouwens dat deze hele avond live in de ether te beluisteren is. En wel via twee frequenties en twee radiostations die dat voor ons doen. Zo uh, zijn ook alle voorrondes live uitgezonden en opgenomen door onze vrienden van Alternative FM. Die er altijd waren. Zij doen ook in de foyer vanavond live interviews. Fantastisch. Met de bands natuurlijk die vanavond spelen. Um, ze zenden uit via 106.9 FM. en Je kan ze ook altijd even via www.zfm-live.nl bewonderen. Via een livestream. Dan kan je het nog op een later tijdstip terugluisteren. Want jullie staan hier natuurlijk. Jullie staan live te bewonderen. Dus hou dat even in de gaten. www.zfm-live.nl Maar onze vrienden van HALO 105 zijn er gelukkig ook weer een keertje bij. Dat doet ons zeer... Veel plezier. En via Halem 105 natuurlijk uh, vandaag tot 12 uur zenden ze alles uit. En ze doen ook interviews met alle artiesten die hier optreden. Over een minuut of 10, 15, lieve mensen... komen we hier met een fantastische aankondiging van een fantastisch festival. Het is immers de twintigste editie van de Rob Agda Awards. En uh, dat moet gevierd worden. Daar gaan we straks wat over verklappen. Uh, in de tussentijd kunnen jullie natuurlijk stemmen op je favoriete band. En dat kan nog een minuut of tien vanaf nu. Uh, hou het op acht. Uh, dus als je nog niet gestemd hebt, ga dan even lekker vlug stemmen. Dat is daar achterin op je favoriete band. En dat is natuurlijk voor de publieksprijs. Erik, gooi dat gordijn dicht, man. Ik heb genoeg geluld. Jullie gaan even wat drinken, doe ik dat ook. Tot zo! Het achtergrondgeluid is alweer duidelijk hoorbaar hier in de lounge bij het patronaat. Dus ik loop eventjes, en dan ga ik op de tafel zitten. Dat is altijd een heel gevaarlijke plek voor mij dan om te gaan zitten. Ja, ik weet ook niet hoe dat komt. Maar goed, Sim die, die, die geeft alweer een antwoord voordat ik een vraag gesteld heb. Dat is ook heel erg leuk. Maar goed, de winnaars uit de derde voorronde geloof ik hè. De, de vierde zelfs. Oeh, gevaarlijk. Maar uh, jongens, hoe ging het, uh, Stijn? Ja, gewoon, uh, volgens mij hebben we gewoon een goede show neergezet. Maar natuurlijk wat technische uh, mankementen hier en daar. Ja, wat, dat heb je altijd. Dat heb je altijd als dus je op het grote podium van Patronaat staat. Maar hoe anders is dat om uh, op een, uh, in een grote zaal te staan? Ja, lekker veel ruimte tussen elkaar in. Hij heeft ook wel een beetje zijn nadelen. Maar je kan wel lekker in de rondte springen. Dat is wel fijn. Heeft ja. jullie show dat nodig? Ja, ik vind het toch... Ik heb zelf de visuals niet kunnen zien. Er waren wat uh, leuke filmpjes van miertjes en vogeltjes. Oh, het is cool. Ik hoor, van de, ik hoor van Petra dat het cool was. Ja. Oh, Bonita zei het. Ik hoor van Bonita dat het cool was. Uh, dus heb je al meteen een uh, graadmeter van, de, van het publiek? Ja, ja, ja. Precies, ja, ja. Ik hoorde wel dat wij de publieksprijs eigenlijk al hebben gewonnen. Nu al? Ja, er is een soort van moment waarop je over de helft van de stemmen heen bent of zo. Weet je al, zo'n percentage ding. En ja... Ik weet niet Maar dat hoorde ik. Verkiezingen zijn en geweest. Dus wat dat dan gaat, een goede opkomst neem ik aan. Nou, dat denk ik ook. Nou, <lacht> ah, dat bedoel ik. De verkiezingen, de dat heb ik het over. Dus ik denk, ik neem een link mee naar... Het de... is dus alleen een muzikale verkiezing vanavond. In de, vanavond alleen een muzikale verkiezing natuurlijk, ja absoluut. Maar hebben jullie al gemerkt dat jullie achterban is meegekomen? Nou, zeker. Ze, ze, ze zitten hier... Hier zit de achterban. En er staat nog een hele achterban in de zaal. Ja, dus die is zeker meegekomen. Ja. Uh, nou ja, hoe is het nu uh, tussen de vierde voorronde en met jullie gegaan eigenlijk uh, tot aan de finale? Nou, we hebben hard gewerkt. En uh, we zijn nog steeds het album, uh, album bezig eigenlijk. Dus... Eén, uh, ja, het is één grote rollercoaster geweest. Het is eigenlijk echt gaan lopen. Meteen al na de winst van de eerste voorronde. Interview hier, interview daar. Uh, optredens. Het is helemaal te gek. En dit is echt... Cashew uh... ja. Haha, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Ja, en eigenlijk, weet je, eigenlijk hoef ik die winst vanavond niet te pakken. Want we hebben zo'n geweldige tijd gehad. <laughs> sluit je je daarbij aan? Ja, natuurlijk. Het is, het is ook een toetsenwonder. Ja, maar hij is zo'n verhaal verteld, ook. Ja, kom op jongens, dan sluit iedereen zich bij aan. Dat is fantastisch. Eh, album had jij het nog over? Ja, die komt eraan. Alleen we zijn er wel even aan het kijken of we, of we nog een label ergens uh, vandaan kunnen trekken. Zullen we maar zeggen, Of dat we het in eigen hand gaan uitbrengen. Maar na de wervende uitspraak van Sim. Ja, er komt natuurlijk een label. Ja. Tuurlijk. Rollercoaster, <laughs> Rollercoaster Records. <laughs> Rollercoaster Records. Goed jongens, uh, nog even één ding. Waar uh, zijn jullie uh, op te vinden op het wereldwijde web? Op uh, Facebook, www.facebook.com/slash Soundcloud, Soundcloud. Ja. Tot Soundcloud. is een leuke plek trouwens. Daar moet je veel muziek luisteren. Daar, daar, daar, daar, daar gebeurt het. Goed, dank jullie wel. Yes. I yeah. said, But it's just not as kind on the eye And I kiss the color of a constellation falling into place My days and best when the sunset gets itself Behind that little lady sitting on the passing. side It's much less picturesque without of catching The light, the horizon tries, but it's just not as kind on the eye. Een beetje de boel uh, ja, een beetje klaar te zetten met het opnemen. Dus ik moet uh, en techneut zijn en het interview afnemen. Je zit lekker aan een uh, biertje, hoor. En terecht. En terecht. Ja. Is het zo dorstig geweest op het podium? Nou ja, ja het is wel heet met al die lichten. En, uh, ja, ja, dus ik heb, uh, ik heb de helft van de avond alleen water mogen drinken. Dus nu ga ik ook wel uh, een beetje aan de gang. Ja, aan, het, aan het woord Daan Krakers en ook aan het woord Joris Eiland, oftewel Krakers Eiland. Want dat uh, moet ik er dan even bij zeggen. Uh, voor jou is het een uh, druk, uh, druk avondje? Ja, ik doe inderdaad mee met twee beentjes in deze finale. Dat had ik zelf nooit verwacht, maar uh, uh, ja, dat is het dus toch geworden. Ja. En uh, nu... Uh, <laughs> ja, zijn er zijn andere mensen die het wel hadden verwacht, maar ik ben uh, bescheiden. En uh, ja, dus nu had ik een extra drukke dag. Maar ik ben er nu uh, Kraakseiland speel als uh, vierde. En uh, nu ben ik er klaar mee. <laughs> uh, is het nog altijd wel leuk zo in een grote zaal te staan of niet? Uh, grote zaal patronaat is helemaal niks mis mee. Uh, <laughs> ja, hartstikke lekker podium. Uh, lekker volle bak. Ja, genieten. Heel relaxed publiek. Dus, uh... Hebben jullie nog uh, iets uh, speciaals uh, gedaan voor deze avond? Ja, we hebben wat uh, nummertjes hebben we aangesleuteld om het, uh, ja, om het wat interessanter te houden. Om een mandoline ertussen, een bas-solo. bassolo. En uh, ja, dat was het wel. ja, we hebben wat andere nummers gekozen dan de vorige keer. Omdat we, ja, omdat we dat wel leuk vinden, want het is toch ook voor een deel hetzelfde publiek. Dus ja. Uh, ga ik nog even naar de dame in het uh, gezelschap, dat is uh, Kim. Uh, want... Uh... Dus ja, de, de voorrondes zijn geweest. En dan uh, moet je je helemaal opladen voor, uh, voor deze avond. Maar is dat, uh, valt het mee of valt het tegen? Nou, het valt eigenlijk heel erg mee. Ik heb uh, deze jongens altijd. En die zijn altijd helemaal hyper uh, de piep. Dus uh, wat dat betreft uh, kun je altijd wel weer redelijk opladen met ze. Soms moet ik Joris af en toe een beetje opladen. Maar ik komt dat wel weer goed. Hè? This is weird. Heb je veel aan die jongens of niet? Ja, zeker. Ja, het is te gek om lekker weer een beetje in de zone te komen. Om weer te gaan knallen. Absoluut. Zijn ook gangmakers? Ja, het zijn wel gangmakers. Zeker weten. Zeker de tweeën. Als je dus de vrijheid geeft om gewoon te praten de hele tijd... dan uh, wordt het vanzelf gezellig. Zoiets als uh, één vinger en dan gelijk een hele hand uh, pakken? Nou, ja. Ja, wel eigenlijk. Ja. <laughs> maar goed, als je nu uh, terugkijkt uh, op de, deze avond. Wat, uh, wat denk je er eigenlijk van? Ja, ik denk uh, dat we het supergoed gedaan hebben eigenlijk. Het voelde gewoon heel goed. En uh, we hadden een lekkere opbouw. Ik heb onwijs genoten van de jongens... Dus uh, ik heb geen idee. Ik denk dat de jury het uh, vooral heel erg moeilijk heeft. Goed, uh, dan ga ik nog even met, uh, met Daan verder. En uh, dat is dan de bekende vraag. van Als er mensen zijn, kan ik me niet voorstellen dat ze het nu gemist hebben. Maar waar kunnen ze jullie vinden op het wereldwijde web? Nou, we hebben voorlopig Facebook. Er komt een website aan. Dat wordt kraakseiland.nl. Als ik me niet vergis. Kijk Jozef even aan. Ja, niet de domeinstelen, please. <laughs> Kraakseiland schrijf je met een uh, lange ei. Dus uh, daar, vooral uh, Facebook nu. We hebben ook nog YouTube. voor ja. YouTube. Ja, absoluut geen Twitter. Gewoon Facebook, binnenkort website en inderdaad YouTube. En een klein beetje Soundcloud. Oké, okay, dankjewel. dankjewel. Dat is wat beter dan dat onze bassist het uh, in de voorronde uitlegt. Oké. Okay. <laughs> dankjewel. Oké, okay. nou dat waren ze. De mensen van Krakers Eiland. beraadslagen is en uh, natuurlijk nooit uitgepraat raakt. Omdat we al twintig jaar appelen met bananen aan het vergelijken zijn. En zo ook vanavond. Het is niet anders natuurlijk. Muziek is immers geen wedstrijd, want je moet zoals al gezegd appels met bananen vergelijken. Maar inderdaad al twintig jaar is dat gaande bij die Rob Akda Awards. En... Ik heb gewoon even wat vraagjes zo van voor de oplettende luisteraar, kijker, mededingers of publiek zoals jullie, Hoogheed, publiek. Wie weet er eigenlijk wie Rob Acta was hier? Weet jij wie Rob Acta was? Nee? Ja, wie, uh, wat, hoe weet jij al die dingen? Je weet alles. Nee? Enge man. Rob Acta, dat was een van de eerste programmeurs en medeoprichter van het patronaat. Jawel, en helaas veel te jong overleden. Door een gruwelijke ziekte. Um, nou, ik heb al gezegd, dit is de twintigste editie natuurlijk. Dat is een vraagje die me in mijn maag gesplitst heeft. Die ga ik jullie niet meer lastigvallen. Uh, de eerste editie was dan ook voor de snelle rekenaar onder u. En daar heb je niks, hè? Daar heb je toch weer te veel voor gezopen. Natuurlijk, 1995, 1996 was de eerste jaargang. Um, even kijken, er zijn natuurlijk ook twintig jaar winnaars geweest. Weet Even een greep. 1999-2000. Wie was er toen de winnaar? Weet iemand dat nog? Wie? Zegt u? Nee, Stuurbaard, Bakkebaard was toen de winnaar. Weten jullie nog wie dat was? Hebben jullie dat gehoord toen? Maar, bijvoorbeeld een ander jaar, 2001-2002. Dat is uh, een jaartje later, twee jaartjes later. Nee? De Cheesy Victims was toen de winnaar. Jawel, wie kent dat nog? Huh? Uh. Beetje lastig hè, lang geleden dat geheugen. Dat is tanende uiteraard. Er zijn er ook mensen aanwezig die toen nog niet eens geboren waren volgens mij. Of net misschien. Um, een beetje recentere. Een beetje de laatste vraag die ik jullie ga stellen. 2012, 2013, wie won er toen? Ja, ik echt, dat is echt waar. Dat ligt nog niet in mijn oren volgens mij. Wel, dat was Baptist. Weet jullie die nog? Jawel, wel, Baptist. Ja goed, genoeg vraagjes. Ik heb het eerder vanavond al gezegd. Twintig jaar, dat is fantastisch. En de Rob Acta Woords houdt het nog steeds vol. We hebben in heel zwaar weer gezeten. Het is iets minder erg, jullie hebben vanavond ook weer geholpen door het kopen van loodjes. We hebben weer wat geld erbij. Dat kan altijd beter. Maar er gaat tevens een heel groot feest gegeven worden in het Patronaat. Twintig bands minimaal komen er spelen. Op die avond. En ik heb het over de avond 30 mei aanstaande. En er wordt nu, als het goed is, een filmpje gestart. En <laughs> er staat iemand dicht. Ja, dus gaat een duim omhoog. Start die film even. Allemaal goed kijken, luisteren. Let op. Daar komt hij. Bekendmaking. Zet dat ding even uit, jongens. Dan moeten ook even een geluidsschuifje uh, open. Ik denk uh, één wel goed is. toch. Uhum. Ja, joh. We hebben al een hele, hele tijd zo'n avond. Ik bedoel, wie, hebben jullie nog die, die, die gitaaruitreiking meegemaakt? Dat was toch ook hilarisch? We gaan gewoon in die sfeer verder. En... Uh, filmpje deden het aardig, toch? Alleen het geluid daarvan. Hé, hey, wie is dat? Twintig jaar geleden. Jezus, geef... Je... hoor... Zal een... ik het geluid erbij doen? Met het industriële gezelschap uit Haarlem. 4! and so fill them up with sand if you- Rocket, Ja, geef er even een applausje voor. Dat is toch heel mooi in elkaar gezet. 20 jaar lang, roep Aktaborst. 20 mensen. Dat is op 30 mei aanstaande, dus. Van 8 tot 4 in alle zalen van het patronaat. En zorg dat je erbij bent, want er staan fantastische mensen. En ik ga ook lekker met mijn beentje beatcream daar weer spelen. Kom maar even checken. Volgens mij zijn er weinig mensen die dat nog kennen. Maar goed, voor diegene die het wel kennen en ook voor degenen die het niet kennen, zeer de moeite waard. En trouwens, alle bands die daar werden aangekondigd, zijn zeer de moeite waard. Entree kost uh, maar 8 euro en je krijgt er zo'n vet feest voor. En met die entreekaart ondersteun je weer de Rob Akda Awards. Het kan toch niet mooier, zo'n feest? En dan nog voor een goed doel, als het ware ook. Uh, ik kijk even naar de regie... We hebben deze door doorheen. de. Ik regie het zo lang weer aan. Dat bierberg, volgens mij. Weet je wat? We komen zo dadelijk met de bekendmaking van. Je weet wel. Yeah. Um, tot zo. Neem een borrel, gaan wij dat ook doen? Zie je zo.